1121 via het 1 en via nacht.eo.nl Heel graag tot straks. 4 uur Lieselot Thomas met het NOS Journaal.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 De schietpartij was twee weken geleden bij een winkelcentrum... waar Giffords een politieke bijeenkomst hield. Ze werd in het hoofd geschoten, maar overleefde het wel. Het weer vannacht bewolkt en regenachtig. Overdag blijft het somber en druilerig. Smiddags ook af en toe zon. Het wordt zes graden bij een stevige noordwestwind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO, de nacht op 1, met Sietse Braksma. Welkom terug bij de nacht op 1, of natuurlijk van harte welkom bij de nacht op 1. Als u net inschakelt, het onderwerp van vannacht, vrouwen hebben altijd gelijk. En dat is een stelling die niet wij zelf hebben verzonnen. Dat is een stelling waar psycholoog Jeffrey Wijnberg een boek over heeft geschreven... En uh, ja, ik ben heel benieuwd naar uw reactie, want hebben vrouwen altijd gelijk? En heeft u voorbeelden waaruit dat blijkt? Of heeft u juist voorbeelden waaruit blijkt dat het niet zo is? U kunt ons bereiken. 0800 1121 is ons gratis telefoonnummer. U kunt ons ook uh, e-mailen, dat kan via nacht.eo.nl. En u kunt met ons twitteren en dat kan dan via Nacht 1 De Jackson 5, met het hoge stemmetje van Michael natuurlijk, met ABC. We hebben het vannacht, ja, inmiddels vanmorgen, over eh, dat vrouwen altijd gelijk zouden hebben. Een stelling van psycholoog Jeffrey Wijnberg. En eh, daar krijgen we een reactie op van Ben van Hemert. En die stuurt, beste ziet ze de stelling door de psycholoog is niet compleet. De stelling, vrouwen hebben altijd gelijk, van... Uit hun oogpunt, dat schrijft hij met hoofdletters, is naar mijn mening een completere. De e-mail over de goulash, pizza en de pizzadoos met een andere benaming toont het namelijk aan. Alhoewel het leek dat deze vrouw ongelijk heeft vanuit de ratio, de reden, is het vanuit het gevoel, zij proeft duidelijk een goulash smaak en geen kippensmaak, een juiste. De overigen hebben geen goulash smaak geproegd, echter Dat wil niet zeggen dat de doosopschrift haar ongelijk bevestigt. Haar ongelijk wordt optisch gezien bevestigd vanuit ratio, echter niet vanuit het gevoel. Kortom, ratio is reden, is oorzaak min gevolg, is causaliteit, cq-causaal verband. Gevoelswereld is metafysica vanuit de existentie en essentie der dingen, dus ook smaak. Dus ratio, reden en gevoel zijn niet te vergelijken net als appels en peren. Overigens een zeer goede nachtuitzending toegewenst. Moet je vaker doen. Ja, nou, over twee weken weer hoor. Persoonlijke gebeurtenis. Ik heb mijn vrouw in twintig jaar samen zijn... nog nooit een keer sorry hoor zeggen tegen mij. Andersom, wel heel vaak. Groet van Ben. Ja, ik ben ook benieuwd naar uw reacties. Ze mogen mooi zo uitgelegd zijn, zoals hij dat doet in zijn e-mail. Ze mogen gewoon een, een weergave zijn van dingen die zijn gebeurd... dat u juist gelijk had als man in een conflict of u juist als vrouw. Ik ben heel benieuwd. 0800-1121. Een uh, e-mail kan naar nacht.eo.nl. En u kunt met ons twitteren via op 1 of gewoon naar mijn persoonlijke twitteradres, @sbraaksma. Wat u wilt. Um, aan de telefoon hebben we Gijs de Haan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik uh, ben van mening dat uh, mannen en vrouwen altijd evenveel uh, gelijk hebben. Uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Ja, maar dan... Maar dat, dat is... Oh, oh, oh, dat, dat, dan, dan is het al niet meer zo dus. Nee, maar het is. Uh, kijk, je hebt natuurlijk slimme vrouwen en je hebt slimme mannen. Nou, zet uh, een slimme vrouw bij een domme man, dan zal die waarschijnlijk wat minder vaak gelijk hebben. Als maar even gemiddeld genomen. Ja, Iedereen okay. blijft is en blijft nemen verschillend. Uh, denk ik dat uh, ben ik van mening dat vrouwen en mannen evenveel gelijk hebben. Alleen uh, het hangt vooral af. Uh, de, het vraagstuk of uh, het onderwerp, want uh, vrouwen zijn uh, van nature uh, meer gevoelsmensen en mannen zijn wat meer vanuit uh, ratio-CQ-verstand. Ja. En heel um, simpel, feitelijk, en uh, gebruiken wat meer logica. En een vrouw uh, veel meer op gevoel. En, uh, aan de ene kant zijn dat uh, vijanden van elkaar, gevoel en verstand gaan heel vaak niet samen. En, uh, Vaak vullen ze elkaar ook weer aan, dus uh, bij wijze van spreken, een vrouw die zegt van over uh, de opvoeding van hun kind, van nou, het lijkt me beter als we het zus of zo doen. En de man zegt, nee, we gaan het zo en zo doen, want, en die kijkt dan uit verstand en vaak is met opvoeding gevoel heel erg belangrijk. En uh, als een vrouw zegt, uh, bijvoorbeeld, van nou, ik zou die plank iets zo ophangen, want, en de man zegt, uh, ja. Nee, we gaan die plank zo in zo verhangen. Het zal waarschijnlijk de man vaker gelijk hebben, want die kijkt meer feitelijk. En ja, met een plank en uh, techniek en gevoel, ja, dat, uh, dat hoeft niet. <laughs> dus het hangt, hè, uh, hangt we het heel, het heel erg af... ...om uit te drukken. Ja, dus het hangt heel erg af van of het een verstanddiscussie is of een gevoelsdiscussie. Precies, precies. En uh, in uh, enkele gevallen komen ze er wel uit en dan hebben ze, is het beide van toepassing. En in een ander geval komen ze er allebei niet uit, want ja... Ik weet het met geen van beide Oplossen, maar ja, dat zal zeldzaam zijn. Want alles is uiteindelijk met feiten wel op te lossen. Maar net zoals geloof, geloof is een uh, gevoel. En dat is uh, op geen enkel uh, feit te baseren. En, uh, nou. Nou, kijk, uh, als iemand mij kan vertellen dat uh, God bestaat en daarmee met bewijzen komt, feitelijke bewijzen. Dat kan niet. In. Daar geloof je in of geloof je niet in. Dus jij noemt dat ook een gevoelskwestie? Ja, ja, precies. Dat is een typisch gevoel. En uh, oorlogen, ja... Um, ze zeggen wel eens als vrouwen aan de macht waren geweest, dan hadden we geen oorlogen. Nee, nee dat klopt, dan waren we waarschijnlijk verhongerd. Uh, kijk, zo, het is of het een of het ander. Dus uh, Vaak staat er een vrouw naast een man en die voorkomt dat een man wat langer nadenkt en voorkomt dat er een oorlog komt. En een enkele keer staat hij er niet naast en wordt het dus alleen maar uit verstand uh, gehandeld. Ja. En dan krijg je oorlog. En dat is in de natuur net zo. Als beesten vechten, dan vechten ze om voedsel. Uh, en dan pikken ze soms van een andere uh, uh, gelijke af. Ja, en uh, in sommige gevallen uh, zul je zien dat er uh, niet gevochten wordt. Ja, en dan, wordt er, uh, dan zal er één van de twee toch moeten verhongeren. Ja. <tossimulaties> dus ja, dat is echt heel... Het is, ja, je hebt elkaar nodig en uh, je kan uh, elkaar tegenwerken. Ja, dus je kan wel zeggen, vrouwen hebben altijd gelijk. Maar je, je kan beter zeggen, nou, we vullen elkaar aan... En als Precies. jij gelijk hebt, heb jij gelijk. En als ik gelijk heb, heb ik gelijk. Precies. En soms is gevoel nodig om, gelijk, om uh, verstand, uh, verstandelijk verder te kijken. Dus je wil dat iets opgelost wordt, dan ga je uit feiten uh, verder zoeken. Ja, net als van de zon. En dan komen we elkaar ook weer ja. aan. Ja. Ik vind het mooi. Dank je wel, Gijs. Graag gedaan. En een fijne uitzending verder nog. Dank je wel. En ik wens je een uh, veilige rit. Oké, okay, dank je wel. Ja, u kunt uh, blijven reageren. Vrouwen hebben altijd gelijk. Dat is de stelling waar we het vannacht over hebben. En uh, ik ben benieuwd naar mooie verhalen, mooie voorbeelden waaruit blijkt dat het wel zo is of niet zo is. En misschien kunt u nou wel uitleggen waarom vrouwen dan altijd gelijk hebben. 0800 1121, nacht.eo.nl en op 1 is, uh, ons, uh, de nacht Er zijn de manieren waarop u ons kunt bereiken. En het mooie is, dit is het dus allemaal gratis. U hoort al de klanken van John Mayer. We zijn een grote hit, Perfectly Low. Wat een mooie plaat. Ik blijf onder de indruk van de kwaliteit van John Mayer. Perfectly lonely was dit. Aan de telefoon hebben we Frank. Een hele goeiemorgen, Frank. Hallo. Mannen en vrouwen. Ja. Waar ligt nou die oorzaak van die eeuwige strijd, Frank? Leg het ons uit. Nou ja, wie ben ik, hè? Om dat uit te leggen. Maar ja. goed, ik kan mijn gedachten erover laten gaan, natuurlijk, hè? Ja, laat je gedachten er dan eens overheen ja. gaan waar ik al eerder net zei tegen jou toen je hem aan de telefoon had. De eigenzinnigheid van de... de... Althans, ik, ik, ik, ik denk aan eigenzinnigheid van de desbetreffende psycholoog. Ik denk ook dat hij zo goed als zeker totaal alleen staat in zijn mening. Ja, maar dat was ook zo grappig, want je hoorde aan de tafel iedereen eh, reageren. En nou, eigenlijk iedereen was het niet met hem eens. En hij had geen... Ik vond niet sterke argumenten voor zijn eigen stelling. Nee, nee. Nee. Ja, goed, het boek zou je dus moeten kunnen lezen. Hè? Ja. Maar buiten dat, uh, ik denk dus uh, het volgende. Hè? Ik baseer me op twee belangrijke pijlers in het leven van een mens. Van een man en een vrouw. Uh, ik weet bijna zeker, en daar begin ik even mee om dat te zeggen. Het gevoelsleven van mensen is ongevoeligheid, gevoeligheid en heel gevoeligheid. Die typering hoort bij mensen, dacht ik, wat het gevoelsleven betreft. Voor zowel mannen als vrouwen. Mm -hmm. Daarvan uitgaande ga ik iets verder en denk ik aan twee componenten... die ook heel belangrijk zijn, denk ik, in het leven van de mens. Namelijk het IQ, intelligentie quotient, en het EQ, emotionele quotient. Ja. Ik denk, als wij met een partner te maken hebben... en die twee componenten zijn bij de één... Meer vertegenwoordigt als bij de ander, dan lijkt mij dat degene die in het bezit is van die twee uh, hogere waarden, in deze vaak gelijk zal hebben. Ja, maar ook niet altijd natuurlijk. Hè? Dat is het lastige van, uh, van zo'n discussie: om te zeggen altijd. Er is eigenlijk altijd wel een, um, uh, iets te vinden wanneer het niet zo is. Ja, maar goed, de stelling was toch: de vrouw heeft altijd gelijk? Ja. En uitgaande van waar ik althans denk, kan daar nooit. Nee, maar dat is toch met zoveel dingen dat we zeggen altijd... en dan blijkt dat er ergens een uitzondering is die de regel bevestigt. Ik doe een heel simpel voorbeeld. Een, re een huishoudboekje. Iedereen of heel veel mensen kennen, denk ik, het programma... een dubbeltje op zijn kant. Mm -hmm. Daarbij heeft iemand in een gezin een rekenvermogen nodig. Een denkvermogen om te kunnen rekenen. Een huishoudboekje bij te houden. Nou ja, goed, ik denk niet dat als ik... Dat ik te veel zeg als ik zeg dat er ook genoeg huisvrouwen zijn die daarin onvoldoende zijn. Of een onvoldoende scoren. Ja. Heeft die vrouw dan altijd gelijk in dit voorbeeld? Nee. nee. Want ze blijkt het huishouden niet goed te kunnen runnen. Ja, in dat voorbeeld inderdaad. In dat voorbeeld. Ja. In dat voorbeeld. Ja. Maar andere woorden, de stelling van de vrouw heeft altijd gelijk. Gaat dan toch al niet op, nee. lijkt mij. Nee, want er is in ieder geval eentje die waarbij het niet zo is. En daarom denk ik dat, dat de redenering. Of misschien heeft deze. Ja, goed, dat is natuurlijk hypothetisch. Hè, lijkt mij hoor. Waar hij vanuit gaat of niet. Nou of is ik, het gestoeld uh, op realiteit? Nou, hij vindt het dus wel reëel. Mm -hmm. Want dat wat hoorde je hem ook zeggen. Hij zegt. Ja, hij, hij zei nog wel. Hij zei niet in 100% van de gevallen. Hij zei 9 van de 10 gevallen is het zo. Maar hij gaat er wel echt vanuit. Ja, maar heeft hij daarmee geëxperimenteerd? Nou, hij heeft het, o, hij heeft het beschouwd me. en hij zegt ook... een vrouw heeft een meer ethisch vermogen en een vrouw kan zich meer inleven. Een vrouw is meer geschikt voor de opvoeding, ook met, met kinderen. Ja, het, het, het is wat lastig. Ik denk dat, uh, ja, wat, wat uh, Roos ook zei, het is misschien ook wel een beetje een marketing truc. Want ik ben nou wel getriggerd om het boek ook te gaan lezen. Ik moet eerlijk toegeven mm -hmm. dat ik het nog niet heb gedaan. Mm -hmm. Maar oh ja, hey. sorry. Nou, dat is dus ook wel belangrijk, dat je, dat je weet inderdaad waarom hij het zegt. Dat wil je aangeven, toch? Ja. Ja. ja, nou goed, ik denk zo over ziet ze. Daar. Ja. Nou ja, ik, ik, ik, ik kan weer een, een heel eind in ieder geval met je meegaan, Frank. Dank je wel voor je de reactie weer. Mens, de volmaakte mens bestaat namelijk niet. Nee, dat klopt. Nobody is perfect. N en dat klopt. Dank je wel, Frank. Oké. Okay. En ik wens je een goede nacht of een goede dag. Hetzelfde, hè? Een mailtje van bed: Vrouwen zijn niet slimmer, maar wijzer. Ik herinner me een mevrouw op de tv die 100 jaar was geworden. De presentator vroeg naar het na haar naar het geheim van het oud worden. De vrouw antwoordde, je moet nergens verstand van hebben en je nergens mee bemoeien. Dan word je wel oud. Ik gebruik het wel eens als een vrouw zegt, daar heb ik geen verstand van. Dan zeg ik, wil je soms 100 jaar worden? En dat snappen ze dan weer niet. Raar. Bert uit Alkmaar. Ja, we praten gewoon door vannacht over het onderwerp... vrouwen hebben altijd gelijk, ja of nee. En hoe komt dat dan? En hoe is het bij u? 0800-1121. Forget about the world. De Barge met The Rhythm of the Night uit 1985. Het is een R&B -groep uit, groep uit de Amerikaanse staat Michigan. En het is, uh, hij is vernoemd naar de familienaam nou, van de bandleden. Ze scoren in het voorjaar van 1985 een top 5 hit met deze hit The Rhythm of the Night. In 1989 stopte de groep alweer. Het is inmiddels vijf voor half vijf en nog steeds uh, hebben we het over het gelijk of het ongelijk van de vrouw. En uh, aan de telefoon hebben wij nu Igor. Goedemorgen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, ik vind dat, uh, dat je goed naar elkaar moet luisteren. En uh, als iemand betere argumenten heeft, dan. Uh, ja, dan, heeft, uh, dan heb ik ook wel eens gelijk. Ja. En uh, het gaat vaak om uh, wat technische zaken. Hoe sluit je iets aan? Uh, een vriendin van mij, ja, we niet samen. Had laatst een set gekocht. Hij moest uh, aangesloten worden op de tv en zo. En, uh, nou ja, dan, uh, dan zeg ik van ja, dat moet zo en zo. Want zij snapte er niks van. Het is vaak zo met technische dingen. Ik wil niet wachten, uh, alles over de kamp scheren. Nee. Uh, als dat soort met praktische dingen. Dan, uh, heeft hebben mannen toch wat meer inzicht. Ja, technisch In die... gezien, ja. Ja, en qua gelijk geven, ja, ik geef heel makkelijk mensen gelijk, dus uh, ik hoef misschien niet door te dromen en als hun argumenten goed zijn dan, uh, ja, het uh, is wel logisch dacht ik. Ja, het gaat erom dat je naar elkaar luistert en, uh, en... Ja. Maar, maar soms is het ook zo dat je dan gewoon de argumenten niet meer wil horen. Of dat je zo overtuigd wordt van je eigen gelijk. Is dat dan bij, bij mannen vaker, denk je? Of bij vrouwen? Of even vaak? Nou ja, misschien zijn mannen iets meer geneigd tot uh, een soort narcisme. Dat ze. Uh, ja. Nou ja, dat, uh, dat, dat, dat ze geen kritiek kunnen verdragen, misschien. Maar uh, dat, dat, dat weet ik niet. Nee, dat ze daarom. Uh... ...toch bij hun eigen gelijk blijven. Ja, ja. Maar uh, ja, ik, ik, heb er, ik heb er in een relatie nooit, uh, nooit moeite mee gehad. Nee. Jullie luisteren naar elkaar en daar kom je een heel eind mee. Ja, maar goed. Ik, ik, ik leg dan wel uit uh, als ik, uh, nou ja, ik een bepaalde mening heb hoe het precies zit. Uh, hoe dingen in elkaar zitten. Dat, uh, dus uh, ja argumenteren dus. Het klinkt als een goede relatie, hoor. Nou, het is een lat relatie, maar goed. Uh, maar dat, dat betekent toch niet dat het uh, een slechte relatie is? Nee, nee, nee. nee. Dus, uh, maar over het algemeen, ik, ik hoorde allerlei verhalen over uh, ja, de verdeling van uh, het huishouden. Dat vind ik nogal uh, ja, achterhaald, eigenlijk. Want ik uh, kom uit een gezin waarin mijn vader ook vaak. Uh, ...en achter het uh, uh, strijkstel stond en zo... ...en ook het huishouden deed. En ik uh, hoorde eerder op de avond uh, dat iemand vertelde... ...ja, dat is toch... ...toch is het huishouden meer voor de vrouw. Daar ben ik het niet mee eens. Nee. En dat uh, is niet meer van deze tijd, vind ik. Nee. Ik vind, uh, dat zie ik ook veel bij jonge mensen familie en vrienden, dat, uh, dat ze dat evenredig verdeeld hebben, ook het werk. Ja. Ja, kijk, uh, het is ook belangrijk dat iemand het leuk vindt, denk ik. Toch? En als de man het leuk vindt dan de vrouw, dan, dan kan de man het ook heel goed doen. Nou, ik, doen, dan... ik vind uh, koken en, uh, en, en stofzuigen en uh, de afwas doen en dat soort dingen, dat, dat vind ik meer mijn taak. En ja, dat, dat, uh, schoonmaken en uh, poetsen, ja, ik meer iets uh, voor vrouwen. Ik weet niet. Die hm. hebben er beter oog voor. Dat vind ik een dus beetje dat achterhaald, wel. Igor. Dat, je wat? Dat, zegt. Dat, dat is een beetje achterhaald. Toch? Of is dat. Of is dat want dat is precies wat je, wat nou, dat je net merk zegt. wel in de praktijk. In ja, de verdeling van het huishouden. Ja. Nou, ik vind het heel grappig. Want ik heb er inderdaad wel eens met mensen ook over gesproken. Maar ik ken ook een aantal mensen. Waar, waarvan juist de vrouw degene is die er een zootje van maakt. En de man degene is die het heel netjes houdt. Ja. Ja. Bij sommigen, ja. Bij ik heb twee broers, die hebben ieder een huishouden. En, uh, ja, nou, ik zie dat ze ontzettend veel doen naast hun werk. En, en beide vriendinnen en vrouwen werken ook. Maar uh, ja, ik vind wel dat het, het, het grootste, grootste deel eigenlijk zelf doen, maar... Ik ben er ook niet elke dag over de vloer, dus nee. ik kan er eigenlijk niet over oordelen. <laughs> nee, dat is waar. Goed, maar dat is ook weer een heel... Huishoudelijk werk is weer een hele andere discussie. Igor, dankjewel voor je reactie. Oké, okay, ja, ik bracht, bracht het nog even... Ik haal het nog even op. Dat, dat, uh, nou, dat had er op zich niet zoveel mee te maken. Maar nee, nee, het ging er net ook over. Dus het begrijpelijk. Dankjewel, en ik, ik ga gauw naar uh, Diane. Dankjewel. Goedemorgen, Diane. Morgen. Nee, ja, klinkt ja. fris en helder, en dat om half ja. vijf. Ja, dat klopt. Ik ben aan het werk. Ja, ik ook, maar zo fris en ja. helder vind ik mezelf niet meer. <laughs> goed eten, hè? Dan komt het goed. Ja, inderdaad, en nog een bakje koffie. Ja, nou, die heb ik niet, want uh, ik sta je ergens buiten af, dus. Uh... Lastig ja, Dat is hebben dat. we de volgende keer wel weer. Ja, ik hoop dat je daarin gelijk krijgt. Ja, <laughs> dat hoop ik ook. Heb je altijd gelijk? Uh, nee. Nee, lang niet. En als je het niet hebt, durf je dat dan ook toe te geven? Ja, direct. Dus ja, ja, jij bent het ook niet uh, eens uh, met de stelling? Nou, nee, niet echt. Uh, vrouwen hebben gewoon veel meer uitleg nodig. Een man die heeft gelijk alle mening. Nou, en als, je dan, uh, als een vrouw het goed uitlegt... dan kan, uh, dan kan het de man aanvullen... Uh, zeg maar waar hij nog niet over nagedacht heeft... En ja. Ja, dan kan het toch nog een andere draai geven. En uh, als mijn vriendje zeg maar uh, iets heeft en hij legt het mij weer goed uit dan geef ik hem ook gelijk als hij gelijk heeft. Ja. Dus gewoon goed luisteren naar elkaar. En ook niet uh, als je ongelijk hebt uh, vol blijven houden dat je wel gelijk hebt. Nee, dan. dat hebben wij allebei niet. Nee, dat is heel Wa goed. Want je bent twee verschillende personen en je denkt gewoon niet hetzelfde. Nee. Kijk, hij heeft wel eens gelijk. Ik heb wel eens gelijk. Nou, en het vorige gesprek ging over het huishouden. Nou, daar ben ik ook wel eens slordig in. En dat zegt hij dan ook. Ja, dan heeft hij gelijk. Ja. Ja. En ik heb ook wel eens gelijk. Maar nee, we gooien dat niet op de weegschaal. Nee. Nee, maar dat ja. is toch ook het belangrijkste. Dat je, elkaar daarin, dat je daar ook met elkaar gewoon over praat. En dat je gewoon heel. heel um heel rustig blijft in het geven van gelijk aan de anderen ook. Dat het helemaal geen ramp is om een keer een discussie te verliezen... of er een keer geen gelijk eh, te hebben, toch? Nee, want hij denkt er op zijn manier over. Dus hij kan op zijn manier gelijk hebben. Terwijl dat ik het anders voel en anders beleef... dan kan ik ook gelijk hebben. Maar dan laten we elkaar wel in de waarde. En dat betekent niet dat je als persoon minder wordt? Nee, absoluut niet. Nee. Ik denk dat je er juist van kan leren. Ja. Maar goed, ik hoor hier alweer iemand die zegt. Oh, daar ging de microfoon. Ik hoor hier alweer iemand die zegt. Uh, uh, ik ben het niet eens met de stelling, hè? Nee. Oké, okay, dankjewel voor, het, voor je bijdrage. Nou, dankjewel, graag gedaan. Ik wens je een hele goede dag. Ja, en een goede uitzending. Dank je Dankjewel. Gaan jo, we naar Marjolein? Marjolein, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Natuurlijk hebben vrouwen gelijk. Nou, je bent een van de weinigen die het zegt, Marjolein? Ja. Maar ook met enige spotten we. Ja, toch wel? Maar over het algemeen, kijk... Wat is hier straks geregeld over het huishoudboekje? Ja. Dat vind ik een onzin verhaal. Want een vrouw kan best met het huishoudboekje omgaan. Maar als ze de kans niet krijgen om het te leren, is een ander verhaal ja Dat vrouwen vaak meer oog hebben. Want schoonhouden houden we het huis. Dat is waar. Maar wat het koken betreft... Waarom zijn nou de meeste koks mannen? En waarom zijn dan de meeste die thuis koken vrouwen? Ja omdat de, de mannen op hun werk ook koken. Tenminste, in het geval van die koks wel. Nou, nee hoor. Echte koks koken thuis ook. Nou, ik ken er een aantal. En um, in ieder geval een paar zeggen nou... als ik thuis kom, hoef ik echt niet meer te koken. Dan uh, heb nee, ik daar ik geen zin meer in. ik ken er ook. Maar ik ken er ook die zeggen: Ja, dat is heerlijk. Ja. ja, je moet het ook leuk vinden. Maar, ja, in een aantal zaken had ik gelijk. In een bepaalde zaken had ik mango gelijk. Ja. En het is ook waar, je kunt ook allebei gelijk hebben. Zolang je het maar aan elkaar durft toe te geven. Nou, ik heb dat ooit met mijn schoonmoeder, toen hadden we het over begrijpen en met elkaar eens zijn. Twee verschillende begrippen zijn. Mm -hmm. En toen zaten wij toevallig tegenover elkaar. Zeg, tegen wij schoonmoeder, kijk. Voor mij staat die asmak links. En maar voor u staat rechts. Dan kunnen we hier nu over discussiëren. Maar je kunt ook opstaan en dus naar de ander toe lopen. En dan zeg je, ja, verrekt. Van jou uitgezien staat hij links. Ja, ik vind het een mooie vergelijking, mooi, mooi voorbeeld. Marjolein, dankjewel voor deze bijdrage. En ik wens je ook een hele prettige dag. Ja, en uh, u kunt ook nog steeds reageren. We hebben het over vrouwen die wel of geen gelijk hebben... Want uh, psycholoog Jeffrey Wijnberg zegt. vrouwen hebben in 9 van de 10 gevallen gelijk. Ik ben heel benieuwd wat u daarvan denkt. en wat uw ervaring is uh, met vrouwen die gelijk hebben. of juist ongelijk hebben. Geven ze het dan toe. En durft u zelf uw ongelijk toe te geven? 0800 -1 -1 -1 is ons gratis telefoonnummer. Nacht.eo.nl. Daarin kunt u uw e-mail sturen. En zit u op Twitter, dan kunt u ons volgen via de 1. U kunt ook reageren via dat adres, de 1. Het is tijd voor een van de mooiste liedjes aller tijden: Sixpence non-the-richer. Kiss me. Kiss me. I the bearded barley. Nightly. Beside the green. Sixpence, non the richer, met Kiss Me, 1999. Ja, het lijkt alsof de discussie een beetje doodgebloeid uh, is... en dat uh, de mannen en vrouwen zich erbij neer hebben gelegd... dat, um, dat we er wel een beetje eens zijn volgens mij... dat niemand altijd gelijk heeft. Vrouwen niet en mannen ook niet. We hebben nog één uh, beller aan de telefoon en dat is Potti. Goedemorgen. Ja, goedemorgen alle luisteraars en u ook natuurlijk... Uh, ik uh, heb zeg maar, de afgelopen nacht een uh, leuke nachtmerrie gehad om het zomaar te behoorden. En uh, het verhaal is namelijk zo, uh, omdat ik oneindig vrijgezel ben, dan komt alles nachts natuurlijk. Uh, wat ik wil zeggen is, uh, waar ik op een gegeven moment achter gekomen ben, is dat uh, mijn moeder wijs was. En alle anderen niet goed wijs zijn. Maar jouw moeder wel? Ja, mijn moeder wel, omdat die... Ja, mij verteld heeft als klein jongetje, al vanaf vijf jaar oud, van denk erom als je groot wordt, no money, no money. Ja, en zo heet het voor kom, jou dus ook? Ik kom dus zeg maar er nu achter van als we dus zeg maar jong zijn, als er iemand maar geld heeft, dan is hij goed. Ja. Geld mag alles. Maar als hij oud wordt, of zij, zij oud wordt zeg maar, dan is ineens geld niet meer belangrijk, dan is elke vent goed. Ja. Nou, daar trap ik niet in. Nou, heel verstandig. Dan heb je een wijze moeder. Kennelijk. Toch? Want ze had gelijk. Ja, dat is zeg maar mijn stukje dan. Ja. De helft is van haar, de helft is van mij. Oké, okay, jullie hebben het samen. Ik zei ook altijd: van... lach iemand uit. Ja, om zijn fouten, mag je. Maar om zijn gebreken, nooit. Want die heeft gezien van hem of haar vandaag. Wat jou overkomt, dat kan nog erger zijn dan diegene die je uitlacht. Ja. Nou, dat zijn ook hele wijze woorden. Ja. Ik zie dagelijks de mensen elkaar uitlachen op straat en noem het maar op, alle Dus. Zij was wijs en alle anderen zijn hier goed wijs. Nou, dankjewel. <laughs> ja, Potie, ja. En ik wens je een goede dag. Ja, dankjewel. Ja, en een ook. En iedereen een goede dag. Ja. Get up, stand up. Stand up for your right. I'm Brooke Fraser. Dat gaat over de reizen die deze Amerikaanse schrijver maakte. Kerouac wilde het leven van de Amerikaanse reiziger vastleggen... en ontwikkelde een spontane stijl van proza... die de essentie van beweging probeerde vast te leggen... in een oneindige stroom rauwe gedachten en observaties. Zijn boek On the Road uit 1957 is hier het beste voorbeeld van. Hij schreef, in, hij schreef dit boek in minder dan vier weken op een enorme rolpapier van meer dan 40 meter lang. En daarvoor Bob Marley en The Wailers Get Up, Stand Up uit 1963. Nog even over dat uh, uh, Brooke Fraser, dat uh, nummer Jack. Kerouac komt van haar uh, album Flags. En wil je nou zien hoe zo'n album in elkaar gezet wordt? Op haar website brookefraser.com kun je een aantal making-of filmpjes zien. En daar kun je dus zien hoe zo'n album nou te, in uh, elkaar gezet wordt. Het is nu tijd voor Matt Bianco met Get Out Of Your Lazy Bad. It's On the floor, cause I'm knocking you out. So come on, I get up, I won't see you again. I drag you out. Ik weet Places. Show me new faces, sing it now. Take me to far borders, there's a place for us, sing it now. September sun Down in Texas They Suck the streams bone So goodbye Zanger, drummer van de Eagles. De solo album van hem van I Can Still heet dat en daar stond Talking to the Moon ook op. Het zijn trouwens drukke tijden voor de Eagles, want op dit moment bereiden ze zich voor op hun eerste tour naar China en Don Henley.